Ik ben niet echt een heel erg een type van zweel en error. Ik nee. vind dat heel erg jammer als ik een hele dag tegen de muur oploop en dan denk: oh, dat was de verkeerde weg. Ja. En um, ik merkte op een gegeven moment dat ik letterlijk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 the strangest star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 De laag herstelt. Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn. Dat met een prachtig lied.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 Met een prachtig lied Met een prachtig couplet en een prachtige vrij Maar zo mooi maak ik ze niet Dat zou mooi zijn, dat zou mooi zijn Dat met een prachtig lied